voor spoedige start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De opsporings- en inlichtingendiensten proberen WhatsApp en Telegram te kraken. Het gaat moeizaam, maar er zijn mogelijkheden. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof in De Telegraaf. Hij zegt dat de diensten graag toegang willen... als terroristen via die netwerken met elkaar praten. Schoof beseft dat kijken in gecodeerde berichten gevoelig ligt... maar hij vindt privacy minder zwaar wegen dan de nationale veiligheid. Hans Weijers is volgens de Volkskrant opnieuw de invloedrijkste Nederlander. Hij staat voor het derde jaar op rij boven in het lijstje van de Volkskrant. De oud-minister en topman van Axo Nobel... heeft belangrijke functies bij Shell, Heineken en het Concertgebouw. Invloedrijkste vrouw is Marianne van Loon. Zij is president-directeur van Shell Nederland. Sinaasappels worden mogelijk twee keer zo duur... als Europa strengere regels invoert. Fruitimporteurs waarschuwen daarvoor. Als het aan Brussel ligt, liggen sinaasappels uit Zuid-Afrika voortaan eerst 24 dagen in quarantaine om de fruitmot te bestrijden. Volgens importeurs zullen veel sinaasappels dan bederven, waardoor schaarste ontstaat en de prijzen zullen stijgen. De overname van Postnl door het Belgische Bpost is dit voorjaar stuk gelopen omdat bestuursvoorzitter Verhagen van Postnl een miljoenenbonus zou krijgen bij een overname. De Belgische zakenkrant De Tijd heeft een reconstructie gemaakt van de onderhandelingen. Volgens de krant was PostNL bang voor imago-schade als dit nieuws naar buiten zou komen. In de Turkse stad Kayseri zijn vanochtend vroeg meerdere slachtoffers gevallen door een explosie. Een autobom ging af toen een bus met militairen voorbij reed. Dat hebben de Turkse veiligheidsdiensten bekendgemaakt. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. De auto ontplofte in de buurt van de universiteit van Kayseri. Het weer dan nog. Steeds meer bewolking. Vanmiddag kan er wat motregen vallen en het wordt zo'n 7 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS-journalist. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM Met men nu nu. Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ik vind dat er geen Goedemorgen. Ja, ik vind, Die moet je strenger in de gaten houden. Goedemorgen. Toebakleef, leeft op de radio. Jawel. Ah, oh, bijna. Ja, bijna, bijna, bijna. bijna. Oh, Het is nog niet wit, maar het gevoel is er wel. Echt. De dreiging voor toeristen, terroristen is er nog steeds. Maar verder, ik heb nog wel eens steeds een, een, een kerstgevoel. Heb ik wel, hoor. Ja, ik ja. ook. Ja, Met, denk ik denk uh, Jij ook vroeg het, hè? Want uh, ik, ik reed dus gewoon op de ja, dat, fiets. Ja, precies. Over de Kosteloristraad. En ik ja. denk, hè, wat loopt daar nou? Er nou, loopt er gewoon een hertje in. Die zijn dan toch wel veel kleiner als je denkt, hè? Ik denk echt aan een renduur, maar zo'n zo reetje... Of maar ja, was niet is... een reetje, gewoon een klein... Het had ook geen ja, gewij. Dat Het is echt een schatje. Nee, je had wel een gewijtje bij mij. Ik heb, zeg maar, voor de kerst heb ik nog niks. Dus ik ben nog wel even gestopt. Ik heb even gekeken. Ik dacht, zou ik... Het nou, ging al dit flitsen door mijn hoofd hè? Ja, maar dan breek je vullingen weer. En toen dacht ik, doe toch niet? Nee... Hey. Ja, maar ik denk, dan rij ik zo. En dat is over de Tolweg. Yeah? En dan moeten we oversteken om hier naar de studio te komen. Gaat hij naar rechts? En hij deed niet eens een lichtje uit, hè? Nou ja, we lachen. Dus wat doe jij nou? Ja. Maar ja, dan, ga je, dan gaat hij zo echt midden over het weg. Tjuk, tjuk, tjuk. Echt, het is wel een grappige zin. Het zijn gewoon en echt huisdieren geworden. Ook. Ik heb geen, gewoon geen gierende remmen gehoord. Gelukkig nee. van de, dat er een aanrijding is. Je kan echt maar zien gee. dat ze zo gewend zijn... om gewoon echt in, in, in het dorp hier rond te lopen. Het ja. is uh, heel bijzonder. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is 17 december. Het loopt tegen het einde van het jaar aan. Overal verschijnen lijstjes. zo. Gisteren zat ik ook weer de wereldrijd door te kijken. Naar broederliefde. Ah. Ah wel grappig om dat te zien. Het is altijd een thema en aan de hand van de thema. Een van de band die er heel groot is geworden. Vorig jaar was ook een van het beentje die er toen er groot was. Nu was het broederliefde en gingen ze allerlei fragmenten terughalen. En een van die fragmenten was dus onder andere, ging het onder andere over een voetballer. Die uh, kon ergens anders spelen in een ander land. En deze voetballer besloot toch om in zijn eigen land te blijven. Omdat hij namelijk voor zijn moeder moest zorgen. Nou, dat vind ik lief. En heel veel harde uh, fanatieke uh, voetbalsupporters hadden. Zoals dit vinden we een mooi gebaar. We gaan sterretjes aansteken. Echt iets van vijf of zesduizend mensen gingen sterretjes afsteken in het, in het vak. Ja. In, het, uh, in het harde vak, zeg maar, waar normaal altijd geknokt werd. F-Site. f, -site. f -site, zeg ja. maar. En uh, nou, dat zag er heel mooi uit. Geëmotioneerd. Ge ge iedereen zei: oh, mooi, je blijft in Nederland voor, voor je, je, je moeder. moeder. Oh, ja. zo mooi. Dus uh, ja, iedereen was geemotioneerd. In de studio ook de zangers van broederliefde. En toen zegt mijn dochter erbij. Ik vind het bestom, het is toch vanzelfsprekend dat je dat doet bij je moeder blijft. Ja, is toch logisch? Ja. Dacht ik van, kijk, het zit toch nog goed met de jeugd. Zie je ja, wel? Jij, jij, jij zit jij het gebakken. Is dit gewoon ja, goed met de jeugd, ja, ja. dacht ik mezelf. Echt, wat een mooi gemaal. Wat een kerstgedachte ook gewoon. Nou, ja, over kerstgedachten gesproken. Ja, ja, de belletjes zitten er weer in. Hier en daar een alternatief kerstplaatje. The Think Tanks and Hit Me, Sunny. It's honest, I'm those boxes, make like speedy the Ja, think tanks en uh, hit me down, Sunny. Ja, goed, het zal wel een vriendelijk gouden klopje zijn. Denk ik het zou niet echt iets geweldigs zijn geweest. Het is uh, de zaterdagmorgen waar hebben de toestel op Toebak leeft uh, uh, uh, ja, de, de jeugdverdeling is vandaag uh, misschien wat later. Voelt ze zich vanochtend niet zo lekker? Heb je het uh, heb je nog even gelezen? Ah, ik heb het gezien, ja. ja. Ik hoop niet dat de AIVD het ook gelezen heeft... en dat ze daar de conclusie uitstrekken dat hij misschien toch een ander uh, doel heeft vandaag. Want de AIVD vandaag in de kletskant van Nederland te lezen... Die gaan ook uh, uh, encrypted berichten gaan ze kraken. Want ja, privacy is echt... Laat maar, privacy is niet meer belangrijk. We gaan voor de staatsveiligheid. Dus alles mag gelezen worden. Alleen zeiden ze wel later, heel groot stuk in de kranten vandaag. Uh, ja, ze gaan natuurlijk niet echt uh, Jan en alleman lezen. Dat is een beetje saai. Ja, ik uh, ben bang dat wij tot uh, alleman uh, horen. En dat wij gewoon zo niet interessant zijn. Niet interessant. Dat je ja. denkt, nou laat maar, u ga ik het echt niet lezen. Maar goed, kan toch in één keer een frontrustend berichtje tussen zitten hoor. Ja, ja, oh zeker, zeker. Oh man, dat ja. ik wel toch een beetje in de gaten houden Goed, het is ook weer uh, tijd druk voor de aparte berichten. Ja. Ik zie, wat is dit allemaal weer? Ja, er was een Canadese man. Ja? Die, uh, zijn huis was in mei verwoest bij een bosbrand in Fort Murray. ja En uh, die heeft uh, 400.000 Canadese dollars gewonnen bij een loterij. Ah, echt waar? Ja, jawel. En Chris Flatt zegt dat hij juist bezig was met het bouwen van huizen van de familie. want want uh, bij zijn broer had zijn huis verloren, maar die was niet verzekerd. En zijn moeder verloor haar huis. en dus zij was onderverzekerd. Oh. Hij verloor zijn huis, maar hij was wel verzekerd. Hij was dus, oververzekerd. Ja, dus nou ja, <laughs> nee, je krijgt er niet extra volgens mij. Maar het nee. was voor hem niet zo erg. Maar ja, het geld gaat zeker helpen bij de herbouw. En dan wil zelfs oh. ook nog een keer een deel aan de Soberkamp Teen Time Ranch. Dat is de organisatie die hielp uh, honderden mensen... die hun woning moesten verlaten door de bosbrand. Okay. Hij zegt ook al, zegt, je, ze hebben ons eten gegeven, boden ons twee maanden onderdak zij zijn gewoon de eerste die ik ook ga helpen. Zo zie je, het is allemaal weer goed het goed ontmoet. Ja, het is, he? het is wel bizar dat je verwoest wordt later. win je nog iets. He? Ja, het is een uh, uh, goed karma, gewoon, dat blijkbaar. Is, uh, dat is uh, zeker waar. Ja. Goed, straks nog de Zandvoortsberichten berichten om half negen natuurlijk. En hierna wat aparte berichtjes. Ik heb natuurlijk ook even wat kerstplaatjes. Ik vind het altijd moeilijk om maar weer... de ga je de kerstplaatjes uit het stof te halen. Ja, Denk, ja nee oh, dat hoeft niet. Mariah Kerry ik moet zeggen, ik zag gisteren wel een videoclipje van... Uh, weet, ik wil haar ook niet rijker uit, maken. Ik vind eigenlijk dat we die moet niet... Weet ja. je, het is dus Rijk. Is dat echt zo? Iedere dat echt... keer dat de kerstplaat gedraaid wordt, dan krijgt zij geld gewoon, hè? Ja, en? Dat maakt mij niet zo wel uit. Nou ja, ik, uh, ik vind haar rijk genoeg. En uh, deze plaat die komt er uh, ook een beetje een strotje uit, hoor. Ja, nou, ja, ik heb het al een beetje gehad met die plaat. Alhoewel, gisteren zag ik een variant van een of andere, ik ben zijn naam altijd vergeten. Hij doet interviewjes in de auto en gaat dan liedjes zingen met oh, alle ja. bekende sterren. En, dat en nu... is uh, autokaraoke of zo, hè? Ja, autokaroken okay. en uh, hij doet het geweldig. Hoor. En nu had hij een compilatie gemaakt van allemaal sterren die hij allemaal in de auto heeft gehad. En die zongen dus allemaal Mariah Carey liedje. En dan had Marije Keddie er ook nog tussen. En had het allemaal leuk aan elkaar geplakt en gesneden. En dat leuk. Zat, leuk zweert hij dan wel weer. Daar ben ik dan wel weer gevoelig voor. Oh, die, die, maar die ga ik opzoeken. Dat gaan we wel op onze Facebook. Ja, dat opsluit. is wel weer leuk. Maar eigenlijk wil ik ook wel eens iets anders dan een normaal kerstplaatje. Ja, dus vandaar, Boom Beds. This is Christmas. Can you hear the bells coming around the bend? It comes all darkest and Christmas is here.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 Het viertel bestaat er maar 8, 3, 4 haakjes. En uh, het wordt beschreven zoals: stel je voor dat Jeff Buckley zou samenspelen met Radiohead, dan krijg je dit geluid. Nou ja, Jeff Buckley is al een tijdje verdronken in de Mississippi, dus die kunnen we niet uh, mengen, maar we hebben deze Band Palace dus. Be brave. Uh, kom op voor wij leven, dat soort gein allemaal en veten. En daarvoor nog de alternatieve kerstplaat van The Moonbats en dat heette This is Christmas. Yes, dames en heren, het is Christmas. En gisteren met verbazing hebben zitten kijken. De, de koning ontving uh, Ben uh, Veringa. Die heeft natuurlijk uh, de, de prijs gegeven voor de, de, de Nobelprijs voor... Wat was ik? Een schijnkunde? Ja. Schijnkunde, Een nou, Over het nanodeeltje of zo. Nanodeeltjes waar je, waar je medicijnen mee kan vervoeren. Minuscule kleine autootjes. Kan vervoeren. Dan zie je echt zo van die hele kleine dingen die dan met een pilletje door je bloedbank gaan. Ja, Duh. ja. En ja, met een uh, klepje uh, erop uh, dat hij er niet uitvalt uh, en zo. Dus uh, nou ja, hij had die Nobelprijs had die bij zich en ging naar de koning. En, uh, en toen stond hij daar bij de koning. Ik vond het echt te drollig geworden. Maar luister even wat hij tegen de koning zegt. Ik, ik stel voor dat u hem even vasthoudt. Oh nee, dat, heeft, dat, dat moet u doen. Nee, nou. Wat zegt hij nou? Zeg, ik stel voor dat u hem even vasthoudt. Ja. Wat? Wat dan? Ja. Dat zeg je toch niet tegen de koning? Dat je hem even vast wil houden. Nee, goed. Ja, Uiteindelijk heeft hij wil is niet vasthouden. Maar hij heeft hem wel vastgehouden. De panic dan bedoel ik. Laat ik even duidelijk zeggen. En uiteindelijk was het wat onwennig. En toen moest de koning ook even lachen. Is dit lachen? Is dit nou de koningslach? Ik denk aan Coat in de Vier en zo, weet je. Ja, dit is wel apart dit. Dat is wel apart. Dit is de koningslag dus, hè? Net of je het vies vindt, hè? Nee. Eeuw, ja. doe maar gauw weer een doosje dan. Wat heb je doe je hem, hem maar weer gauw in een doosje. Hij ah, heeft iets vies laten zien, hè? Ja, precies. Nou goed, Ben ben verenigd wel heel stoer dat hij de prijs heeft gehad. Kijk kijk eens wat ik heb in mijn zak. Ja, nou? ja, precies. Wat heb jij daar nou op je neus zitten? Eh. Nee, nou ja, ja, nou, die lach, uh, je begrijpt hem al. Ja, ik heb hem ook die lach. Iedereen heeft hem. Heb jij hem ook? Laat eens horen. Ik vind hem al erg fout, die lach. <lacht> het is volstrekt onjuist. Ja, precies. Dijsterbloem zegt het altijd weer goed. Nou, een heel wacht. vies lachje. Je begrijpt wel dat deze lach voorlopig bij ons blijft. In dit <lacht> programma. Dus als er iets leuks wordt verteld, dan willen wij niet te lachen. Maar dan laten we onze koning lachen. Goed, ah, nog meer ah, wetenswaardigheden. Ah, hungry Games, zeg ik. De Hunger Games. Ja, Ik was gisteren. Ja, een reality show in Rusland. Ja. Game style show will allow rape and murder. Yeah. Maar het wordt wel eng. Vijftien mannen en vijftien vrouwen. Yeah. Vanaf 1 juli in de Siberische wildernis. En je moet dan maanden gewoon zien te overleven. Ja, met, maar, met... Waar, maar ondertussen staan er dan gewoon cameramannen erop... terwijl jij verkracht wordt of zo? Nee, nee het zijn allemaal camera's die gemonteerd zijn. Dus er zijn geen cameramensen. Gewoon vaste camera's staan overal. Echt overal. En alles wordt gefilmd. En het is natuurlijk alleen maar sensatiezoeken door te zeggen... we zijn niet verantwoordelijk wat daarvoor gebeurt. Dus als daar een scène voorkomt met een verkrachting... of er wordt iemand vermoord, dan filmen we dat gewoon. En dan zenden we het gewoon uit. En dan... dan ja. ja dat Maar ik denk... dat Tuurlijk is dat leuk geformuleerd, maar waarvoor ja. zou dat gaan gebeuren? Er is ook nog een wet die dat daarop ja. ziet. Ja, dus er staat ik bedoel, ook van. Ze krijgen stevig ingepeperd dat de Russische wetgever, en dan noem ik met name Poetin. Ja, oh, ja, ja, ook voor hen blijft gelden. En wie een misdaad begaat, mag dus de politie verwachten. Want na negen maanden kom je toch wel een keertje naar buiten. Ja, ik vind het zo nodig sensatieverhaal, dit. Ah, je moet, oh, dat vind ik ook heel stoer. Ja? Van die organisatie. De deelnemers moeten zelf eerst 157.000 euro op tafel leggen. Hè? Om te mogen meedoen. 15, dat is de inleg En er uh, als... al bestaat er ook een achterpoortje. Wie online opgevist wordt. Hoeft niet niets te betalen. Minimum leeftijd 18 jaar. Prima mentale gezondheid. Dus mogen ook geen gekken naar binnen. Nee. Geen filmploeg, 2000 camera's. En iedere kandidaat heeft zelf ook een draagbare camera... met herlaatbare batterij. Oh ja, een bodycam, geloof ik, hè? Ja. ja, ja, ja alles ja. moet gefilmd blijven. En, nou, is dus wel of je denkt, ik vind het een onnodig sensatie. Want ik bedoel, waarvoor zou er iemand gaan vermoorden... of gaan verkrachten? Ik bedoel, natuurlijk kan je dat roepen. En uh, ja. dan zou de, de, de, de, het spel... Uh, of noem je de, de, de leiding, niet ingrijpen. Maar natuurlijk komt de politie dan op de set. Dat lijkt me vrij logisch. Ik bedoel, ja. dat is bij andere uh, real-life soaps is dat hetzelfde. Maar goed, het is wel makkelijk dat je heel veel geld moet inzetten... Om ja, mee te ja. kunnen doen. Dus ik denk, ja, denk Maar nog als nog je ook kostig, kijkt naar diegene die dus. Uh... Uh, die degene is die het bedacht heeft en zo. Er yeah? staat een foto van erbij. Ik ga het weer verdelen. Huh? Maar ja, hij ziet er heel eng uit. Het <laughs> is de broer van Poetin, ja, zeg maar. Dat is echt wel ziet het een ongenaakbare man. Weet ik je vond wel? Het wel dat de media gisteren. Het echt op Radio 1 luister ik me nou heel vaak. En denk ik: oh, dit gaan ze weer op een sensatie-manier presenteren. Ik denk: ja. doe het nou eens objectief. In plaats van alleen maar op, die, op dat verkrachten en het vermoorden komen. Ja, maar is dat dan gewoon denk... net zo saai als Utopia. Dat vind ja. ik ook zo. Ja, dat is ook zo saai. saai. Dodelijk saai is dat. Ja, Jezus. precies. Maar ja, van die is... volwassen mannen die een eindeloos over relaties zitten te lullen. Jezus, heb je niks belangrijks doen? gaan hout hakken, man. Gek. Ja, maar het wordt het dus, in de zomer kan het 35 graden worden. In de winter min 40. Ja. En ze krijgen wel op voorhand survival technieken. Oké, okay, oh, dat is dus, wel leuk. Dus uh, voor de rest staan ze er alleen voor. En uh, er is ook een paniekknop waar je op kan drukken. Een paniekknop. En dan wordt die persoon opgepikt en verdwijnt hij uit de show. 30 okay. mensen. Maar wacht even. Hé, hey, ho, ho, ho. Maar dit, dit haalt alles onderuit. Een paniekknop. Dus als je zeg maar in een scène bent waar een man bovenop je ligt... dan kan je op die knop drukken... Maar dan wordt het toch ingegrepen. En weet je wat ook kan gebeuren? Dat, hey? ik, dat die man op jouw knop drukt en dan word jij weggehaald. Ja. Hé, hey, de drieën willen op is, elkaar zo'n paniekknopje dit is, drukken, dit is ook een paniek, ja, drukken. En dan gaan zij winnen. Hey. Dat is wat anders dan de G-spot, hè? Ja. Op je paniekknopje. Ah. Zal ik jou eens op je paniekknopje drukken? Ah. Gek geworden, zeg. Hey? Nou, begrijp het wel. Uh, <lacht> dit ga je er niet horen. en Alleen maar elke alarmfase dat ze eruit gehaald worden. Nou, het is weer een interessante insteek om weer een real-life show te maken. Oh, dit kwam ik tegen. Ik heb altijd iets met mijn slepende gitaarbeentjes, waar het leven toch wat zwaarder in lijkt. Dit is Escondido. En ze hebben het over Hard Is Black. Zwart. Want anders dan je longen die zwart zijn. Ja, te, te veel na ervaringen gehad met, uh, met de liefde, denken en dan krijg je een zwart hart. Excundido heet de band. Of, of, een, of een banger hart. Wat is het? Banger hart. Ah, Oké, okay. ja, straks <laughs> nog Rob de Nijs. Al die, al die, ja, al die verhalen die, over die hartjes die zo eng kloppen. Mag ik de plaats doorschuiven naar een volgend radioprogramma? Banger ja. hart van uh, Rob de Nijs. Ja. Ja. Ah, het was wel een, een up-tempo nummer van hem. Dat ik euh, dacht van, nou, hij heeft er wel hoge ogen mogelijk mee gegooid. Zeker weten, daar, daar heeft hij het grote publiek mee bereikt. Wat? Zandvoortse oh, okay. berichten. Ja, sorry. Oh, oké. Okay. Okay, okay. Zandvoortse berichten. Ja, wel, maandag was het weer zover. De politie heeft opnieuw melding gekregen van het diefstal van auto-onderdelen. De eigenaar van een autobedrijf aan de Curiestraat in Zandvoort. Zal het voor het Noord? Schrok zijn grot toen die maandag zijn drijf terugkwam. Er stond namelijk een voertuig. De hele nacht heeft hij daar gestaan. De hele dag, nacht nog wel. En toen hebben ze zich met de bumper eraf gehaald. de motorklep. Zelfs twee koplampen. Hele zooi is er afgeslopt. Daar zijn ze echt wel een aantal uur mee bezig geweest. Ook gewoon. En uiteindelijk uh, is de politie nu op zoek naar mensen die iets van hebben gezien. Of misschien wel een plaatje, praatje hebben gemaakt met de man die aan het sleutelen was. Daar. Want ik bedoel, als hij je je hond uitlaat, die komt dan langs zo. Problemen met de auto. Weet je als hij dan zo over staat ja, praten. Ja, zeker. Dan heeft hij misschien wel een leuk lulvrouw opgehangen. Maar uiteindelijk heeft hij gewoon de boel gestolen. Dus meld het even bij de politie. En dan kan je helpen de onderdelen bij de auto terug te krijgen bij het uh, autobedrijf. Goed. In Zo. de krant staat ook uh, dat de bereikbaarheid van de bushalte nog niet optimaal is. En uh, vooral de doorgang achter die bushalte in de Davenstraat, Die laat de wensen over. Want daar heb je dus van die stalen buizen waar die... ...abrie aan staat en daar maken mensen hun fiets aan vast. Ja, ik zag de ik foto's. Ik maak ook graag mijn fiets uh, wel vast aan een paal. Ja? Misschien moesten hier en daar wat andere... Wat, wat ...van die uh, buizen ophangen waar je je fiets aan vast kan zetten. Ja, dat is wel Maar ja, nu hebben ze zo eens gezegd... Van, ...ja, er komt een uh, officiële fietsenstalling. En het leuke is, ik zie hier dus een nieuw artikel. Uh, maandag uh, wordt de nieuwe fietsenstalling officieel geopend. Er zijn niet echt plichtplegingen gepland... ...maar vanaf 6 uur s ochtends kan iedereen met een OV-chipkaart gratis de stalen Rockstar parkeren. Okay. Het was al, ik denk dus dat je met die kaarten hem open krijgt ofzo. En uh, uh, de fietsen, ook wordt regelmatig, werden de fietsen dus uh, aan het hek vastgemaakt. Maar nu verwacht de gemeente dat met de ingebruikname van de fietsenstalling... het meeste leed geleden zal zijn. En uh, de toiletten die aan de fietsenstalling grenzen... worden ook maandag in gebruik genomen. Die toiletten zijn eveneens alleen met zo'n OV-chipkaart te openen. Het gebruik kost 50 cent. Dus gaat het dan van je over-chipkaart af? Nou, dat is wel handig. Ik vind het wel heel. Ja, het, het, ja, het wordt dan gewoon bijna een pasje. Ja, en ook ik moet ik moet hem opladen want ik moet plassen. Ja. of met chipkaart heel raar. Ja, je loopt. Je zegt, met zegt misschien pasje komt zalt weer binnen en dan wordt automatisch alle dingen afgeschreven van je. Ik moet zeggen pas geleden was ik ook ergens. Ze Ging ook automatisch van mijn chipkaart ging er geld af omdat ik ergens geparkeerd had zonder mijn, mijn pincode dacht ik van. Maar wacht even. Ik heb die, die swipe mode eraf gehaald hè, Dat zou even Wat snel. heb je eraf gehaald? Ja, natuurlijk ben je gek. Oké. Dus mijn vrouw Ze gaan even. Ik kom ergens langs dan gaan ze wel ergens geld eraf halen. Dus ik ben benieuwd of het parkeergeld ooit betaald is, want ik heb hem geblokkeerd. Dus maar goed. Okay. Eh, over pasje gesproken en over eh, meer meer ja, eh, precies. Fietsnieuws. De rechtbank heeft op 6 december leden in een vornissen gedaan, uitspraak gedaan over de voorlopige geen fietspad te plaatsen in de Amsterdamse waterleiding Duinengebied. Er komt geen fietspad omdat het toch eh, te belastend zou zijn voor het natuurgebied. Er kan wel gefietst worden. Dat wordt om dezelfde tijd gedaan. Een oh. fietstocht. Oh. Eh, daar moet je dan even voor kijken. Ik zag ergens een bericht. Nou, moet je anders gewoon even fietsen door de Amsterdamse waterleiding Duinengebied. En dan kan je daar een uh, afspraak voor maken. Maar het is niet de bedoeling uh, om dat echt permanent te gaan plaatsen daar. Dus dat is uh, van de baan. Nou, niet. Er is geen baan dan. Maar nou, goed, okay. andere ja, zijn... Nou ja, ik ben al helemaal in de startblok. Want de, de vrolijke, vrolijke zangers van Zandvoort... oftewel I Cantatori Allegri... die gaan vandaag zingen in het centrum van Zandvoort... vanaf half één tot ongeveer vijf uur. En het worden meer stemige christmascarols. En het is net uh, zoals vorige jaren... In samenwerking ook met, uh, met de sprookjeswandeling... en uh, met de opening van de ijsbaan. En uh, het gaat gewoon een hele knusse dag worden vandaag in het dorp. En het is gelukkig droog. En uh, het dat is niet is al te koud. Precies, dus, uh, dat is wel heel belangrijk. Kom nou, in de sfeer. Hey, kijk eens wie kijk daar is. Kijk eens aan. We komen in de sfeer. En dan komt de kerstman. Ah, ho, ho, ho. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Kijk, dat wordt nog gewaardeerd. Hij komt toch nog even deze kant op. Ja. Wow, ja. Mag ik heel even nog... Ik hoorde net in de auto iets over je fiets parkeren... Met over chipkaart. Ja. Ach. Nou, dat, dat lijkt me echt... Beest. Als, je, als je fiets wil stelen, is het een ideaal idee. Wow, je ja, zet hem, zegt... hem nog wel op slot daar binnen, neem ik aan. Toch? Ja, ja, in ieder geval je zet hem niet met je beetje over je chipkaart op slot. Nou, als je hem oh. daarmee op slot zet... Het is het makkelijkste... Ja, dat, dat is uh, waar. Ja. Het ja, systeem wat er is. Dus... Ja. ja dat... Nou ja, dus als jij inderdaad een zwerver bent... moet je alleen maar zorgen dat je over een over je chipkaart hebt. Dan kan je daar binnen blijven, s'nachts. Ja. Hey. Hey. Nee, nee, dat zijn wel goede tips gewoon. Ho, ho, ho. Ja, we deze kou. Ik zie s s'nachts ja, in het, je. het station liggen. Ja? En dan denk ik van, oh, het is zo koud. Dan vind ik hem wel weer een beetje sneu. Maar ik wil hem niet wat... in huis. Ja, jij hebt al een kerstman in huis. Dus ik zou ja, hem nu toch ook. eentje nemen. Nee, dit heeft al een hele gezellige man thuis zitten. Dus ik niet er eentje bij doen. Dat nee. Dat lijkt me niet verstandig. Goed, uh, tijd voor uh, muziek op de zender. Straks ook de jeugdafdeling. Dus die weer aanschuift. Jawel. <tied> ja. Voetbal blijft op radio 6 minuten over half 9... en het team is weer compleet! Ja, dat is erg prettig. Het is uh, wat bijzonder zag ik het nieuws te kijken natuurlijk. Voor oh, deze uitzending kijk een ik een je nieuwsprogramma... is ik moet een beetje weten waar ik over praat... Hè? als ik weer de maatschappij induik... als ik weer van mijn, uit, uit mijn zeg maar de wereld in stap. En toen uh, zag ik op het nieuws dat ze... ze hebben een nieuw systeem waar ze... Uh, criminelen kunnen mee kunnen opsporen, een systeem. En dan kunnen ze met één druk op een knop kunnen ze alle foto's die ze in de database hebben, ze, kunnen ze oproepen. Kunnen ze vergelijken met beeldmateriaal wat ze binnenkrijgen, weet je wel. Er is ergens uh, iets heftigs gebeurd. Dan uh, hebben ze het beeldmateriaal, krijgen ze binnen, gaan ze vergelijken. En dan vinden ze een match en is dat de dader. Dus uh, dat werd verteld op het nieuws. Met één druk op de knop wordt een verdachte herkend. In Nederland kon dat nog niet. Tot vandaag. En toen dacht ik, jezus man, dan kan je echt hele zware criminelen kan je oppakken. En dat, ja, precies, toen dacht ik mezelf... ja, wat voor criminaliteit zou je dan kunnen oppakken? Bijvoorbeeld van babymelkpoeder. Als de verdachte daar op beeld staat van de camera's... kunnen die beelden worden aangeboden aan ons. Wat? wat? Bijvoorbeeld van babymelkpoeder. Babymelkpoeder? Is dat nou echt zware criminaliteit? Wat is dat voor voorbeeld? Nee, babymelkpoeder. Ik, ik denk dat ze zo die mensen die, die vermist zijn, proberen te zoeken. Er oh. ja. Ja. wordt heel veel babymelkpoeder gestolen. Is dat echt zo? Je wordt geïnterviewd, je hebt een nieuw systeem. En dan komt er bij ja, jezelf op, nou bijvoorbeeld babymelkpoeder. Oh ja. Ja, nee, ja, dat wil ik aanpakken. Dat is echt heel iets belangrijks in Nederland. Ik zit meer te denken aan een, aan een terrorist en IS die een bom kan plaatsen. Maar wij in Nederland denken: babymelkpoeder. Nee. Nee, het is duidelijk. Ik snap het. Er is niet zoveel gevaar in Nederland. Ik ben gerustgesteld. Dat vind ik ja, goed te ja, horen. Ja, ja, ja, precies. Dat is wel een van onze grootste problemen. Dus laten we dat nou ook even adoreren. Ja. Dat, dat dat ons grootste probleem is. Babymelkpoeder. Nee. Ja. Goed. En ga je toch de witte kerst in zo, hè? Ja, toch een beetje in de witte kerst. Ja. Beetje. Een beetje. Ja, ja, toch? Maar babymelkpoeder wordt heel veel gestolen. Omdat uh, in China... Ja? Daar hebben ze heel veel schandalen gehad met hun babymelkpoeder. Dat er allemaal troepen in zat oh ja, en dat er allemaal baby's ja, overleven zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, Chinese ouders die hebben natuurlijk mogen maar één kind, dus dat kind is heel belangrijk voor ze. Ja? En die willen dus echt serieus geld betalen om Europese uh, babymelk te krijgen, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dan, dus dan, dan is het, het wel weer, dat het. Uh, dan, dat echt. Het is echt een hele. Het is een hele zwarte handel. Nee, dan. Uh, Bijvoorbeeld van babymelkpoeder. Ja, oké. Okay, ja, nu klinkt het in een keer <laughs> heel anders. En dan, ja, en dan ga je over de grensovergang. En ja. dan is het, hé hey meneer, heeft u babymelkpoeder bij Nee, nee, nee, dat is gewoon koken. Dat is, oh, gelukkig. Dat nou, leef je dan weer door. U gaat naar Nederland zeker. Ja, dat is het kokenland. Precies. De douane laat het allemaal door, want die hebben belangrijke zaken te doen. Nou, zeg, niet zo negatief. Ja, maar. dat melkpoeder, want dat is een groot probleem. Ja, nou, we zijn weer rond, heb ik begrepen. Ja, ik geloof het ook. Ja, ja we zijn weer rond. Het Muziek. Is, wat? Muziek? Muziek ja. Oh, kijk, ja, ik krijg van de regie door dat we een plaatje van de rij. Ah, ja. voor mij ook ja. Ik zie je net toevallig dat jij ook naar de kapper moet. Ja? Ja, ik heb het ook. Ik ben het vanochtend ook door mijn vrouw geweest. En ah, met een slaper groep. Ja, je moet je vanmiddag even knippen. Want je kan zo niet mee een naar het feestje. Een kerstkoopje. Ja, een kerstkoepje, dat, dat is zeker waar. Goed. Dus, dus nou dat mijn haar wat. niet zit? Ja, dat komt het wel een beetje neer eigenlijk ja. Het is de zaterdagmorgen. <laughs> Burst en mijn nieuwe plaatheid. Coming home for Christmas. Bijna wel. Gaan we los. Ja, ik stop vandaag nog in de auto. Ik ga op huis aan. Het is tijd om met kerst thuis te zijn. Oh. Nou ja, dan pak ik even die andere auto. Wacht even, wordt die dan nou wel of niet? Nou, dat wordt lastig. Ja, het wordt misschien toch op de fiets ben ik bang. Kom ik ook thuis. Algma oh, is niet zo heel erg ver. Dat valt ook al mee. Goed, I'm coming home. Nieuwe versie van uh, Crecidia zou je denken... Nee, het is toch weer net even anders natuurlijk. Coming home van Busted, Year 3000. Dat is uh, een van hun grote plaatjes. Lijkt of we gaan eindigen aan te komen, die plaat ook, hè? Nou goed. Ja, ze gaan in ieder geval niet... La, la, la, la, la. Nee, precies. Als we la, la, la gaan doen, dan is het even klaar. Dat hoeven mij allemaal niet. Het is de zaterdagmorgen hier bij Toebak leeft. En we hebben vandaag nog weer wetenswaardigheden. Onder andere, je had het over een penisbotje. Dat ben ik toch wel echt nieuwsgierig. Oh, Wat past dat nou precies? Het penisbotje. Het penisbotje. Wat is oh, dan is het dat weer? al zover? Ja, het is al zover. Oh, Oké, okay. nee, het penisbotje, dat schijnt dus uh, een botje te zijn. Oh, ja? ik ben het even kwijt. Ik ja, zoek het even dat... op. Ja, dat, uh, dat uh, is uh, kwijtgeraakt in de loop van, uh, van de jaren gewoon. In de loop van de, van de honderdduizend jaar. Maar goed, dan mijn fantasie is: een penisbordje, dus dan, dan een vrouw of een man. Kan ook natuurlijk die. die al ja, zeg maar geen andere man of. ja, man bij zich Dus hadden ze een penisbordje. daar gingen ze dan mee pe penetreren, moet je het zo zien? Ja, en uh, de, daardoor bleef, de, bleef de, de, de penis in erecte stand. Oh, wacht even. Nu, je vertelt dus dat een man vroeger. de penis altijd omhoog ja. stond? Blijkbaar! Dat er een. Pene, dat een ja. botje in de penis zat. Wacht even. Die, ja, maar de mensen zijn dus in de loop van de evolutie. hun penisbordje mogelijk verloren door monogamie, yeah? zo blijkt uit een nieuwe studie. Want ze kwamen tot hun bevindingen door alle diersoorten per rij te zetten... waarvan de mannetjes dus nog wel over een penisbot beschikken. Yeah? Dus het botje komt onder meer voor bij chimpan chimpansees en bonobos. En bonobos schijnen dus wel heel erg uh, verwant te zijn aan ons. Ja, dat heb ik wel vrij geleerd. En uh, ook bij dieren die langer geleden evolueerden, zoals walrussen. Oké. Okay. En uh, het, het botje is 95 miljoen jaar geleden ontstaan. En het komt vooral voor bij dieren die in groepen leven, waarin vrouwtjes met vrijwel alle mannetjes seks hebben. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, ja, nou. uh, volgens de Britse onderzoeken was, uh, uh, ja, was het monogamie was het moment waarop het geen functie meer had voor de mensen, want de gemiddelde paringsduur werd korter. Ja, ja precies. Nu denk ik ja, er alleen meer was aan. Was het, ja, nee. ja, precies. Nu, meer denken dan doen eigenlijk. Dat is ja. altijd fijn. Maar goed, dus moet je voorstellen dat je altijd met zo'n met een hele hoge loop... Met een boner. Met de bonen loopt. Nou, daar komt het naam ook vandaan natuurlijk. Ja, uh, uh, ik denk het ook. En uh, uh, uh, uh, uh, uiteindelijk dan, uh... ja, dan denk je, nou, doe me nog een laag. Ik, ik, heb, ja, ik heb hem niet zo vaak meer nodig. De hele dag door heb ik hem niet meer nodig. Nee, maar doe maar omlaag. De hele dag door dat deden. En er zat altijd al wat uh, sperma in waardoor ze een vrouwtje konden bevruchten. Nou, ik vond het allemaal een beetje klef worden. naar nou, iets anders. Ja. Ja, belangrijke dingen. Belangrijke dingen. Je kent het probleem wel. Dat je in de kroeg staat. Ja. ja en het is gezellig en je wil nog een biertje, maar het is druk. Ja? Dus ja, die barman, en het duurt lang. Oh man, het duurt lang. Dus ik lijk altijd wel een beetje de sukkel te zijn die iedereen voor laat gaan of zoiets. Ja, ja dat, probleem, de oplossing. Dat, pro dat probleem ken ik. Ja. Ze hebben nu een tapsysteem. Ja? En dat uh, tapsysteem, dat, daar, kun je gewoon, daar zet je je glas onder. En dan uh, uh, hou je, je je pasje ervoor. Van ja? je, je betaalpas. Je, met je Contactloos? Nee, nee, niet je ofvee je, ja. je, je draadloos betaalpasje. Ja. En dan uh, tapt dat ding niet... Oh, oh, oh. oh, als Van Rijn achter komt... dan denk je van... Oh, dat gaan we niet doen, want het is slecht voor de gezondheid. Want we drinken wel minder, maar als we drinken... drinken we in één keer heel veel. Ja, dat kan me voorstellen. Als je bij zo'n tapautomaat staat, dan gaat hij los... Ja, maar je ja? moet wel kunnen betalen. Ja, nou, okay, ja, dan krijg je later een naheffing. Het zal niet meteen eraf getrokken worden, denk ik ja, ja, ja, ja. ja? toch? is gewoon met, met, je, met je betaalpas. Net zoals dat je bij een. Bij een het is gewoon dat contactloos betalen. Wat je ook ja. bij, de, bij de supermarkt of zo kan doen. Oh, als ja. je 5 ja, die... euro aan boodschappen doet. Oké. Okay. <coughs> dus uh, het geeft met... Uh, dan stopt hij en dan, nou, dan lig je bij die tap. En mensen liggen allemaal op de grond. Daar. Ja, die, die zijn gestopt. Nou ja, ik weet niet of het een goede ontwikkeling is. die manier, Want dat maakt het uh, gebruik maken van drank wel heel, uh, heel makkelijk natuurlijk. En afgelopen week was er natuurlijk een grote bericht in de krant van Rijn... die het wel aanpak extra accent wil gaan heffen op alcohol. Want alcohol, het wordt niet meer genuttigd... maar als we het gaan nuttigen, wel in één keer heel veel. Dus hij zegt, ja, dat moet gezonder. In Nederland moet het gezonder, dus eigenlijk het drinken wordt het oude rook. Of het drinken. Hoeveel, hoeveel was het ook weer de tax op uh, alcohol? 40% of zo? Nou, ik weet niet. Het was al heel veel. Hij wil het nog meer gaan verhogen om mensen te beschermen. Ja, dat is ah, wel belangrijk. Zeg, mensen zeg moeten zeg beschermd zelf, worden. Doe dat dan op de sterke dranken. Want ik, ik ja. Heb, ja. ja, dat ben ik ook voor je, Alleen de sterke dranken. Ja, maar of je nou uh, een fles whisky achterover tikt of 40 bier. Dat ja, alle maar twee... bij 40 bier heb je wel heel bijeffect dat je heel veel moet plassen. Op een gegeven houdt het, ja. het, dat houdt het wel op volgens mij hoor. Ik kan ook nog een plas oh, sorry, maar gaat maar plasbelasting gaan maar reëren. Plasbelasting. Op, nee, op het moment dat je een fles whisky achterover gooit. Ja? Dan staan de meeste mensen ook niet meer op hun been hoor. Nee, ja, nou ja. ja het is, ik denk op zichzelf. Doe die accijns maar omhoog. Joh, als we daar geld mee kunnen mee schrapen joh. Doe het allemaal. En Van Rijn heeft er een leuk verhaaltje van gemaakt. Dat het allemaal beter is voor Nederland. Het is gewoon het nieuwe roken. Drinken. Het is gewoon nieuw. We hebben eerst het roken aangepakt. Als ik mensen zie roken nu op straat, denk ik echt, wat een losers. Dat had ik vroeger helemaal niet. Dat is bij mij geprogrammeerd. Dat stukje krijg ik, laat, raak ik niet meer kwijt. En nu heb ik straks met drinken. En het snoepen hebben ze in België ook al aangepakt. Hè. Hebben ze een bepaald soort snoep? Ja, hebben ze extra belast? Ja. Werkt ook al, niet. Het, het werkt niet. En ze gaan bepaalde belastingen nu weer van afhalen. Want ja, oké, okay, we hadden beloofd: als het niet werkt, dan halen we het eraf. Maar bepaalde belastingen blijft er wel op. Dus jongens, gezond leven, dat is de toekomst. Ja, dat is echt de toekomst. Goed om te weten. Ja, uh, straks meer wetenswaardigheden onder andere. Ook natuurlijk wat gebeurde de, door de jaren heen. Op deze datum van 17 december. Weer uh, interessante stukjes geschiedenis. De eerste nieuwe single van Ryan Adams. Niet Brian Adams, maar Ryan Adams. En die heet Do You Still Love Me? Wat een leuk gegeven om daar muziek over te maken. En het lijkt wel of het opgenomen is in de kerk. Yes! Yeah. on my Why can't I feel your love? My heart must be blind. What can I say? Als het idee Daar hebben we mensen aan de deur alweer. Oh ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, hoor. De kerstman staat alweer voor de deur. Volgende week, nee, niet volgende. Ja, nou, nee, volgende week, ja, die week daarna eigenlijk, aan het begin. Daar zit natuurlijk ook, uh, de kerst. Zondag en maandag is de kerst. En goed, dit was Ryan Adams Hij heeft een nieuwe plaat uit. En uh, op, op internet zoek je dan. Ryan denk je, Ryan komt hij ook weer vandaan. Hij komt uit Canada vandaan. En hij is een country en ster. Dat hoor ik hier niet in terug. Maar goed, dit is een nieuwe plaat. Die heet uh, Do You Still Love Me? Leuk gegeven. Kan je wel alle kanten mee op. Hè? Als er maar liefde in zit. En hij is bekend geworden door deze plaat. Oh, kijk, nou gaat er een lampje branden. Dit is een bekend later. Like right en dat was zijn grote plaat... alweer van een aantal jaren geleden. Het. <lacht> het is de zaterdagmorgen. Jawel, 17 december. Ik zie dat je al aan het inlezen bent. Uh, ja, zeker weten. Hier een stukje geschiedenis. Uh, maar We hebben sowieso een heleboel uh, bestellige berichten. Maar ik weet niet of Marco alweer iets heeft. Ja, de, uh, slecht nieuws voor iedereen... die, uh, die graag de, de nieuwe Nintendo wil. Of tenminste, de Nintendo... Ja, de, ja die ja. De, ja, de oude, die, ja. De, de, ja, precies. Oude, uh, ze hebben zeg maar de, de Nes opnieuw uitgebracht. Het ja? apparaat uit de jaren 80. En ik heb er vroeger ook één gehad. Ja? Ik heb hem weggedaan. En ik heb daar nu echt no, spijt van. van. Is die veel waarder? nu? Ja. Nee, dat valt wel oh. mee. Maar uh, het is gewoon leuk. Ja. En nou ja, mijn vriendin die had een verrassing voor me. Maar die is erg slecht in verrassingen uh, um, uh, bewaren. Dus die heeft verklapt dat ze zo'n ding voor me besteld heeft. Ja? Oh, oké. Okay. Um, Jij bent helemaal blij. Ja en maar, nee. Want, want ja, er zijn gewoon... Ja, met de productie gaat gewoon niet snel genoeg. Er is zoveel vraag naar okay, dit apparaat. Je, sta, je staat op een wachtlijst. Dat, ja, er was geen, een een, huis zeg maar, hij, is, hij is in november is hij besteld. Yeah? Ik verwacht hem ergens begin januari. Oh, Misschien. Okay. Ah, dat valt wel mee. Misschien. 2020 bedoel je pas. Ja, ja, precies. Ja, Oké. Okay. Zeg nee. maar, ik krijg hem yeah? zodra de uh, Nest Mini... Weer retro is. Dat is een beetje. Uh, zeg maar oh, ja, ja, ja, precies. In computerwereld is dat echt heel laat, hè? Als het een paar maanden later wordt. Maar ja, goed, als het wel populair is. Dus ja, daar zit er een wachtlijst voor. Dames en heren, ja. Dus dan is er een wachtlijst voor huizen. Nee, die huizen zijn niet aan te slepen. Goed, uh, ik zie even kijken naar onze vrouwenafdeling. Ja, ja, ik die zie. Ja. je ja. in de knaagdieren? Ja, eekhoortjes. In de Amerikaanse stad Boston. Er, uh, die heeft dus last van eekhoorns. die voortdurend de kabels doorknagen van verlichting die op straat de grote kerstboom versiert. De ene na de andere boom komt in het donker te staan. En de stadsbestuurders spreken van een schande, een ware plaag. En uh, met name in het centrum staan bij een historisch park 60 forse opgetuigde kerstboom. En echt, dan uh, denken ze even: Hallo, wie doet dat licht nou uit? En de beheerder had al een middel bedacht op basis. We gaan ze op... die dood, die beesten dan? Nee, blijkbaar niet. En hey, dan denk je van... Maar het schijnt dat uh, knagen die het dus erg van de smaak van koper houden. Ja, en ik klopt. weet dus ook wel dat, oh, okay. dat uh, honden, dat zegt ze ook als dat honden likken graag aan, aan mensen hun oren. Yeah. Omdat uh, het schijnt dat in oorsmeer zit ook koper. Het is ook altijd een beetje rooig. Ja, je... ja. ja, het is wel rooig, ja. Ja, nee, ja. Je krijgt wel vette vlekken ik, van. Ik hoor. werk natuurlijk ja. bij een bakkerij. Ja. en uh, Bij ons in de winkels, ja. We hebben er wel eens last van. Van, uh, van, van eekhoorns. Van eekhoorns vooral, ja. Echt waar? En, uh, nee, eekhoorns niet. Ah. Muizen, muizen wel. Oké. Okay. Maar uh, hoe vaak ik dan niet... Uh, hoe heet het? Elektra kabels. En vooral uh, welke heel geliefd zijn, zijn de utp uh, kabels De, de uh, ja, zeg maar, de internetkabels. Echt waar? Die, ja, die... Die, die, die echt, allemaal door. Uh, ja, dus je moet ze echt in een buis doen, dat ze daar doorheen lopen. Ja, je, je moet ze echt uh, afdekken. Maar zelfs daar kunnen ze doorheen kragen hoor. Want uh, als je ziet waar ze doorheen... Het is smaak van koper. Uh, Het is toch wel... Ja, ah. wel metaal heeft natuurlijk ook een apart smaakje. Ja. Nou. Ze hebben alle tijd, want ze hebben geen tv en geen uh, social media, dus... Ja, ze hebben gewoon alle tijd om dat te doen. Maar wa, proberen zij niet zo op het internet te komen? Is dat een uh, manier oh, om internet dat te komen? Het. Wat een En dan staan ze onder stroop. Nou goed, uh, ja, leuk Maar uh, als je zo'n foto ziet van zo'n knaagdier, ze zien er zo schattig uit. Ja, het knaagt toch aan je, dat je denkt, ja. nou, het is niet alleen de AVD die op internet zit uh, rond te snuffelen... maar het zijn ook die knaagdieren die de boel saboteren. Ja. Het is helemaal geen cyberaanval van Rusland. Het zijn gewoon de knaagdieren in Nederland die er een rommeltje van maken. Goed, tijd voor een hele oude meuk op die zender. Wat idee uit de tijd dat... ZFM nog maar net bestond volgens mij. Of net niet. Leef al meestal in de jaren 80 zelf. Howard Jones. Dingen kunnen alleen maar beter worden. Things can only get better. Of dat zo is? We're not scared to lose it all. Security's run through the wall. Our future dreams we have to realize. A thousand skeptic hands won't keep us from the pain. Het was nog in de tijd dat de teksten niet zo uitgebreid waren. Ho, ho, ho, ho. Ja, precies. Merry Christmas. Nou, inderdaad. You know. ho. Gewoon ho. Ho, ja, ho, ja precies. wie uh, uh, uh, ja, was het ook. Hard. How Jones natuurlijk. Things can only get better. Dingen kunnen alleen maar beter worden. Ik weet niet of dat het geval is. Er zijn altijd mensen. Krijg je dan weer die touwtjes uit de brievenbus vandaan? Nou, daar is even over op. Het was een heel goed ah. bedoelde toespraak toen. Ja, dat weet ik ook wel. <coughs> maar je zag dat hij op een gegeven moment geen tekst ja. meer had. En toen kwam weer bij die touwtjes uit de brievenbus vandaan. En toen hadden we ja. Je zoals, ja. Had hij, had hij het nou over ongestelde vrouw? Ja, ik heb het ook gezien. Bij Paul. Bij Paul. Paul de Leeuw, dat daar dat, dat grapje over in dag gaat. De popt, ik weet dat dat erg gemaakt Maar goed, het loopt tegen het einde van dit eerste gedeelte, van het Radioprogramma. Ik zit even te kijken. Nog een klein ja, kort, een kort berichtje. Klein... Ja, het schijnt dus dat roofdieren, zoals vossen, het ja? aantal tekenen in het natuurgebied omlaag brengen. En daarmee slinkt ook, slinkt ook het risico op de ziekte van Lyme. Okay. Want het schijnt dus dat larven van tekenen op muizen zitten. Ja? Die houden zich heel erg gedijst in gebieden met roofdieren. Dus uh, ja, het is misschien wel een goed idee dus, uh, om uh, bij ons hier in de duinen wat uh, vossen, meer vossen. ...uit te zetten of zo. Okay. Ja, en je hebt dan minder last van uh, koperroof. Ja, hé. Hey. Hé. Hey. Uh, ja. snellere internet ook dan uiteindelijk. Want dat ja. vinden ze lekker, die kabeltjes. Nou, we zijn zo, zo ben je terug in deel 2... ...met het overzicht wat allemaal gebeurde door de jaren heen. Het is vandaag ook uh, 17 december... ...dus we gaan nog even inlezen. Ik spreek je zo, hoi. U <truimert> staat echt wat te Wacht, wat ja.